Een hele goede morgen allemaal. De laatste mensen komen nog binnen. Zoek gauw een, uh, een plekje. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom, mijn naam is Renate en ik ben uh, gastvrouw vandaag. Ik leid jullie een beetje door de dienst heen. Ben je hier nou nieuw? Voel je vrij? Doe wat bij je past. Luister naar de woorden. Um, nou. Doe wat goed voelt. Kom hier al vaker. Van harte welkom. En uh, Ik denk dat het ook een, een mooie dienst vandaag gaat worden. Vandaag uh, is Marten voor het eerst uh, hier echt onze dominee. En ik uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we daar allemaal heel blij mee zijn. Vorige week hebben we een, uh, een bevestigingsdienst gehad, zoals dat dan heet. Dat die officieel onze dominee is. En ik denk dat we met elkaar terug kunnen kijken op een hele feestelijke, warme, mooie dienst. Heel persoonlijk ook. En, uh, en van nu, vanaf nu is het dan echt... En het is ook meteen een aftrap, want um, vanaf vandaag gaan we ook uh, het avondmaal vieren samen met de kinderen. De kinderen zijn ook van harte welkom bij het avondmaal. Dit uh, heeft ook in de nieuwsbrief gestaan. Um, maar word je hier toch door overvallen als gezin of als ouders? Dat je denkt, hmm, hier hebben we het eigenlijk nog niet zo goed over gehad. Voel je vrij om dan nu te kijken en te overwegen en te overdenken voor de komende periode? En voel je dan ook vrij om... Om nou, volgende keer aan te sluiten. Het moet niet, het mag. Iedereen is van harte welkom. Dan uh, heb ik uh, bij het thema van vandaag... ...God is liefde... Een, uh, ...een foto meegenomen. Als het goed is, ja, daar is die. Um, dit is een schilderij. En dit schilderij dat, uh, hangt bij ons thuis in de woonkamer. En uh, het is de achterkant, uh, een, een plaatje op de achterkant van een dagboekje. Dat kregen nou ja, mijn man en ik heel lang geleden... En ik vond dat zo'n mooi plaatje. Want uh, wat je ziet, nou, je kan er meerdere dingen bij bedenken. Een vader die zijn kind vasthoudt. Maar je kan ook zien, God houdt zijn zoon vast. Houdt Jezus vast. Vol liefde. Of houdt jou vast. Um, mijn vader is heel creatief. Die schildert. Dus ik zei tegen mijn vader, pap, dit vind ik nou een heel mooi plaatje. En hij zei, nou dan ga ik dat uh, voor jou maken in een schilderij. Ik zeg, nou, dat uh, graag. En het mooie is, mijn vader en ik van oorsprong, is helemaal niet kerkelijk. Dus ik vond het juist heel mooi dat hij dit schilderij voor mij wilde maken. Vol liefde, zoals een vader dat voor zijn kind doet. Ja, God is liefde en dat is vandaag het, uh, het thema. En uh, voordat we verder gaan, zou ik graag met jullie willen bidden. Lieve vader in de hemel... Dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dank u wel dat we u en elkaar mogen ontmoeten. Dat we mogen zingen en dat we mogen horen over u. Heer, geef dat we de rust hebben om echt te luisteren. En dat we mogen ervaren dat u liefde bent. Heer, dank u wel voor Marten en Lisbeth dat we onze gemeente komen versterken. Dank u wel voor de dienst van vorige week dat we een vol vreugde en liefde mochten ontvangen. Heer, laat hen dan ook welkom voelen en zich snel thuis voelen bij ons. Heer, wilt u bij ons zijn het komende uur? Bij de kinderen tijdens hun eigen moment en bij ons hier in de kerk? Heer, zeg ook het avondmaal wat we hopen te gaan vieren. U zegt, laat de kinderen tot mij komen. Heer, en dat zijn wij. Allemaal stuk voor stuk. Van klein tot groot. Heer, geef blijdschap en dat we uw liefde mogen accepteren. Wees bij ons, in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. We gaan twee nummers met elkaar zingen. En de tekst kunnen jullie lezen op het scherm. Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Voor de allerkleinste zijn de Veenart Kids. Dat is voor de kinderen van 0 tot en met drie jaar. Die mogen naar de ruimte hier langs de keuken achterin mogen ze spelen en samen luisteren. Dan is uh, voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn er de Veenart Kids. Die mogen even hun jas aan gaan trekken, want die gaan naar de Fontijnschool en die komen op tijd weer terug voor het avondmaal. Net als de Veenart Kanyers. En die, dat zijn de kinderen van groep 4 tot en met 8. En ook zij mogen hun jas aantrekken. En op dit moment zijn de X-point. Kids zijn ook al bezig, dus ik wens jullie heel veel plezier en ik zie jullie allemaal straks. Dan uh, wil ik voor jullie uh, de Bijbel openen en uh, we gaan lezen uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. En dit is een gedeelte in het Nieuwe Testament, de Bijbel bestaat uit uh, het Oude en het Nieuwe en we gaan helemaal naar het Nieuwe toe. En dan gaan we bij hoofdstuk 4, vers 7 en u kunt meelezen op het scherm achter mij.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 Goedemorgen, fijn uh, om jullie te ontmoeten nu in dit kerkgebouw. Het voelt voor mij ook weer even vertrouwd, net als uh, de vorige keren toen ik uh, jullie mee midden was. Nou, waar we vanochtend bij stilstaan is, God is liefde. Als je dit stukje leest wat we net hebben gelezen, dan komt dat 27 keer voor. In allerlei verschillende vormen. Gaat het helemaal goed met het geluid? Ja, komt het 27 keer uh, voor, God is liefde. Maar als je dat zegt, wat bedoel, wat bedoel je daar dan eigenlijk precies mee? Er wordt ook twee keer gezegd, het korte zinnetje, God is liefde. Nou, als ik om me heen kijk, dan ken ik wel mensen die eh, echt lief hebben. En dan bedoel ik eigenlijk mee mensen die ook lief hebben als ik even wat minder te geven heb. Die dan mij ook blijven lief hebben. Maar wat ik ook wel mee te zien is een voorwaardelijke liefde. Dat is eigenlijk liefde die op een voorwaarde gebaseerd is. Namelijk dat je iets terugkrijgt. Uh, ik geef jouw liefde, alleen als ik ook liefde voor jou terug ontvang. Nou, ik kwam een psychologe tegen op internet, Ineke van Lint. Je kunt boeken ook van haar vinden. En zij zegt ook, als jij aandacht wil, liefde wil ontvangen, dan ga, dat, ga dan niet afwachten totdat iemand jouw liefde gaat geven. Maar ga eerst geven, en dan ga je dit automatisch terugkrijgen. Er zit eigenlijk een beetje dat idee in Eerst zelf geven en dan terug krijgen. Om nog even te illustreren, ik had laatst mijn buurman in Zolle aan de deur. Die kennen jullie niet. En die belde bij mij aan en hij had twee dingen in zijn handen. Twee dingen. Eerst een toetje. Hij zei, Marten, alsjeblieft een toetje. Hij geeft heel vaak dingen aan mij. Dat is heel aardig. Dus ik had dat toetje ontvangen. Maar toen kwam er een andere hand en daarin had hij een camera nou, wat wilde hij graag? Dat ik met hem naar buiten ging om een foto met hem te maken. Hij wilde graag een foto voor op Facebook, dus ik met hem naar buiten ga. En toen kwam ik later terug en toen dacht ik, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waarom kreeg ik nou eigenlijk dat toetje? Waarom kreeg ik nou eigenlijk dat toetje? Ja, ik denk dat daar dus iets achter zat, dat het eigenlijk zo'n vorm van, ik geef jou een toetje. En dan krijg ik een foto. Er zat iets voorwaardelijks in. Voor wat hoort wat. Nou, zo kan het denk ik vaak gaan tussen mensen. Je geeft iets aan de ene, maar daar wil je ook iets voor terug. Ik herken het zelf, ik had het laatst zelf, het, vooral op het punt van ontvangen. We hadden vrienden, die hadden een uh, bank. En die hadden ze niet meer nodig, wij hadden wel een nieuwe bank nodig. En die, um, ze zeiden van, jullie mogen die bank hebben, gewoon gratis. Nou, toen dacht ik wel even, heel aardig natuurlijk, maar ook wel even van ja, ik wil eigenlijk iets teruggeven wat daar recht aan doet. Iets terug willen geven, zomaar iets ontvangen. Best wel moeilijk, vond ik dat eigenlijk. Nou, God is liefde, maar wat betekent dat eigenlijk precies? En eh, wat betekent dat voor jou? Voor u? Geloof je eigenlijk dat God van je houdt? En waarin voel je dat dan? Waarin zie je dat?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 Het eerste stukje, God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden. Nou, je kan je afvragen, is dat liefde? Want de vader stuurt zijn zoon naar de aarde, maar die zoon die wordt uiteindelijk afgedankt. Die wordt afgeranseld, belandt uiteindelijk aan het kruis. Sommige mensen vragen zich af, is dat liefde? Maar je hoort ook twee keer een stem in het Nieuwe Testament. Dan zegt de vader iets vanuit de hemel en er klinkt twee keer een stem over de zoon. En dat is dit, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Je ziet dus wel liefde tussen die vader en die zoon. De vader houdt van de zoon. En Jezus zegt later, ik ben in mij, u bent in mij en ik ben in u. Maar niet een warm welkom dus voor Jezus op aarde. Zou jij, je partner of je kind, naar een plek sturen waarvan je zou weten dat het niet goed met hem zou aflopen? waarvan je weet, zou weten, het gaat slecht met hem aflopen. Hij zal er uiteindelijk aan onderdoor gaan. Dat is eigenlijk wat de vader deed. En God doet dat. En waarom? Voor jou en mij, om verzoening te brengen voor onze zonde. Dat is de volgende. Als je het stukje leest, dan staat er het wezenlijke van de liefde... is niet dat wij God hebben lief gehad... Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Daar is het. Nou, ik herinner me nog een avond op Kring in Zolle. Het was een beetje rondom Goede Vrijdag. En toen stond ik daar uh, erg bij stil. Van, geloof ik echt, dat is wat je natuurlijk zegt met Goede Vrijdag. Dat Jezus in mijn plaats is gestorven. Uh, is dat iets wat ik gewoon meezing? Waarvan ik zeg... Ja, dat hoort bij het christelijk geloof. Of is dat iets wat ik echt uh, meen? Dat ik zeg, ja, als het, als het eigenlijk eerlijk kloppend was gelopen... ...dan was de mensheid en was ook ik aan het kruis gegaan en niet Jezus. Nou, ik vond het zelf nogal een, uh, een, een serieuze vraag. En ik vroeg eens even rond hoe dat bij andere mensen speelde. En die herkenden dat eigenlijk best. Geloof je dat eigenlijk vanuit je hart... He, dat, dat, dat eigenlijk, als het kloppend was geweest, dat, ja, dat, dat die straf van God op de zonde op ons terecht was gekomen. Soms kom je wel eens dingen tegen, misschien op je werk of in het nieuws, waarvan je denkt, uh, dit kan niet. Dan zie je onrecht. Laatst zag ik bijvoorbeeld uh, op het journaal uh, kinderen in Jemen. Jemen is een gebied uh, bij Saudi-Arabië, er zijn 14 miljoen mensen. En die dreigen te sterven van de honger. Dat is eigenlijk een beetje onderbelicht uh, iets in het nieuws. Maar als je dat ziet, en als je bedenkt dat als we alles eerlijk verdelen op aarde, dat het dan goed zou zijn, dat iedereen dan te eten zou hebben, dan denk ik van, dat kan toch eigenlijk niet, dat is onrecht, dit klopt niet. En God ziet ook deze wereld, God ziet ook... Het onrecht dat plaatsvindt op grote schaal, zoals in Jemen of andere plekken in de wereld, en op kleine schaal, in mijn leven, in jouw leven, God ziet wat er uh, niet klopt. Ik had laatst een uh, straatkantverkoper bij mij, uh, die zat bij mij aan tafel. Die, we aten samen, elkaar ontmoet. Ik spreek hem wel vaker, en toen kwam ik iets bij mezelf tegen. Ik schrok er nogal van en ik moet zeggen, ja, ik vond het eigenlijk wel gelukkig van mezelf. Maar ik merkte toch achteraf dat ik me een beetje superieur aan hem had gevoeld. Dat ik dacht, ik help, ik geef iets. Dat ik me een beetje boven me had gesteld. Nou, toen dacht ik, ja, dat, dat, dat klopt nou echt niet. Zo'n uh, aardige, lieve man. En ik stel me toch een beetje boven. Dat is een oordeel, denk ik. En als ik in mijn leven kijk, klopt dat niet. Misschien herken je wel iets bij jezelf, dat je een oordeel kan hebben over anderen. Dat je misschien soms egoïsme tegenkomt, dat het vooral om jezelf gaat. Of dat je jezelf veroordeelt. Dat is eigenlijk vanuit God ook niet de bedoeling. En God ziet het. En God kijkt bij onrecht en wat bij misgaat, kijkt hij niet weg. Hij kijkt niet, als, er kwa, als je kwaad doet, of als er onrecht gebeurt, kijkt hij niet weg. Zo van, het gebeurt niet, of ik kijk maar even weg. Maar wat, Jezus, wat God doet, is dat hij er uiteindelijk echt mee afrekent. God rekent af met dat kwaad, met die zonde. Maar hij rekent niet de mensen af die er eigenlijk mee afgerekend zouden moeten worden. Jezus sterft. In plaats van de mensen. Moet je je voorstellen dat de vader. zijn zoon ziet. waarvan hij echt houdt. En dat hij ziet. dat hij moet toekijken hoe de zoon. lijdt. Hoe hij maar lijdt en lijdt. en hoe hij weggezet wordt. hoe hij uiteindelijk zelfs sterft. En dat hij dat maar. dat, dat, maar, dat hij dat door gaan. omdat het de bedoeling is. En waarom? Omdat hij nog verder kijkt dan Jezus. Hij kijkt naar jou. Hij kijkt naar mij. Hij wil mensen redden. Hij wil mensen de zonde laten vergeven. Hij wil het helemaal goed maken tussen jou en tussen God. Nou, Om dat nog even uh, duidelijk te maken, dat stukje... Um, waarin dat staat, en hierin is Gods liefde ons hoopbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. God wil dat jij, dat wij leven. Hij heeft echt goede intenties, iets moois. Voel je dat, dat het mooi is? Dat het zijn bedoeling dus is, dat jij leeft, dat jij er mag zijn. Waar ik mee begon was een voorwaardelijke liefde. Nou, voor wat hoort wat. Je krijgt er altijd wat voor terug. Of je geeft met de intentie om er iets voor terug te krijgen. Als je nou naar Gods liefde kijkt, dan werkt dat eigenlijk anders. Gods liefde is niet zo logisch of voorwaardelijk of normaal misschien. Zoals jij bij jezelf tegenkomt of ik bij mezelf. Gods liefde is eigenlijk buitengewoon. Niet normaal. Want terwijl Jezus helemaal wordt weggezet en de mensen hem niet meer hoeven, hij helemaal niks terugkrijgt, blijft hij lijden. Blijft hij maar doorgaan voor de mensen uit liefde. Hij krijgt geen antwoord, krijgt geen liefde terug, maar hij blijft liefhebben. hebben, onvoorwaardelijke liefde. De voorbereiding dacht ik nog, je kan het wel vergelijken met de zon. De zon blijft schijnen, die blijft maar doorgaan met schijnen. Dat zou je wel kunnen vergelijken met de liefde van God, die door blijft gaan. Ook als je wegloopt voor hem, als je niet leeft zoals hij het wil. God blijft maar liefhebben, dat blijft maar doorgaan. Nou, Ik wil nog een uh, paar dingen zeggen om het wat, even wat op je leven meer te kunnen betrekken. In je relatie met God kun je ook dat, misschien dat voorwaardelijke hebben. Twee voorbeelden. Je kan soms denken, ik zeg even bij jezelf na of het voor jou geldt. Je kan soms denken, als ik meer tijd met God ga doorbrengen, dan houdt God van mij. Dus dan denk je eigenlijk, ik moet eerst veel tijd met God doorbrengen, bijbel lezen, bidden of op een andere manier. Dan ben ik goed voor God. Dan houdt God van mij. Iemand die dat herkent? Een paar handen. Nou, dat is een voorbeeld. En iedereen steekt natuurlijk zijn handen op. Maar misschien, misschien herken je het. En je kan er eens even over nadenken. Een tweede is: je kan ook denken, als ik een beter mens word, dan houdt God van me. Dan moet je eerst ja, eigenlijk je leven wat opschalen. Dus je moet eerst een beter gedrag gaan vertonen. Ik hoorde eens iemand zeggen: die vond ik moet eerst stoppen met roken. Als ik dat doe. Dan kan ik weer echt voor God komen. Dan houdt God weer van mij. Was het eigenlijk indirect. Of als ik een betere vader of moeder word. Of als ik dit verander of dat verander. Dan houdt God van me. Dat zijn eigenlijk voorwaarden die je kan hebben in je relatie met God. En het mooie is dat het bij God anders werkt. Zijn liefde werkt niet op die manier. In die vorm van die relhandel. Jij moet eerst wat doen aan een voorwaarde voldoen. En dan houdt God van je? Nee. God's liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van jou. Hij heeft mensen lief. Misschien wel juist die mensen die weglopen. Die voor hem vluchten. Hij blijft lief hebben. Nou, ik hoop dat je steeds weer die God ook laat binnenkomen in je leven. En als je wel eens twijfelt van, houdt God van mij? Ziet hij mij? Heeft hij mij lief? Kijk naar het kruis. Als je het kruis ziet, zie je iemand die tot het einde gaat, tot de dood, voor jou. Om jou te redden uit liefde, omdat hij het allerbeste voor je wil. God is de enige die dat ook kan. Dat hij zo groot is dat hij maar kan blijven liefhebben. hebben. Denk. Als ik naar mezelf kijk, als je een hele tijd niks terugkrijgt van iemand anders, dan stop je op een gegeven moment met liefhebben. God kan maar door blijven gaan. Hoe mooi is het als je zo iemand achter je hebt staan, waarvan je weet, deze God houdt onvoorwaardelijk van me. Dat je iemand weet, iemand kent, waarvan je weet, hij is door en door goed. En hoe het ook mis zit in mijn leven, of wat er ook nog niet aan klopt. Hij blijft liefhebben. Nog twee handreikingen. Het jaarthema hangt hier. Jouw volgende stap met God en mensen. Een eerste handreiking voor je leven met God. Je kan die twee voorwaarden eens eh, bijlangs gaan. Ik ga ze bijlangs. Het speelt een van die twee voorwaarden in mijn leven. Ik noem ze nog even. Als ik meer tijd met God ga doorbrengen, dan houdt God van mij. Geldt die voor je. Of die ander misschien, als ik een beter mens word, dan houdt God van me. Ga die even bij langs bij jezelf, misschien kun je het nog eens met iemand over hebben. Met iemand anders of met God. En een tweede, jouw volgende stap met mensen. Heeft dus iemand in je gedachten waarvan je je moeilijk kunt houden? Iemand waarvan je denkt, nou die ligt me niet zo. Misschien heb je iemand in je hoofd. En ga eens voor die persoon bidden. Alleen eens bidden. Dat je eens uitgebreid bij die persoon gaat stilstaan en gaat bidden. Een kleine oefening in dat onvoorwaardelijk liefhebben. Nou, het kruis is die bevestiging van Gods liefde voor jou. Ik zeg, bouw je leven op die God. Ja, ontvang die liefde van Hem en geef het ook weer door. Want Gods liefde is prachtig, onvoorwaardelijk en niet normaal. Nou, laten we met elkaar bidden. En vooral werd ik nog gevraagd om ook in het bijzonder te bidden voor uh, mensen uit de Veenert kerk Jongeren die met de Youth Alpha zijn meegeweest. Daar gaan we ook nog uh, voor bidden. Laten we met elkaar bidden. Vader, goede God, wat bent u goed? Wat bent u vol liefde? Wat gaat uw liefde ook ver? Dat u uw zoon liet lijden en dat u dat toestond omdat u mensen zag, omdat u ons zag, omdat uw liefde zo ver gaat. U bent goed en we danken u dat we op uw liefde mogen bouwen, dat we daarop mogen vertrouwen door Jezus, wilt u ons steeds weer bewust maken, dat steeds weer nieuw maken voor ons, hoe mooi, hoe groot die liefde is, hoe het ook geldt voor ons, en juist als daar misschien moeite zit, wilt u daarin dichtbij zijn. Als we die liefde misschien niet ervaren of soms twijfelen daaraan, wilt u daarin dichtbij zijn met uw geest en ons laten zien wie u bent? Misschien ook als een negatief zelfbeeld ons hindert in het aanvaarden van die liefde, in het echt geloven daarvan, wilt u daarin dichtbij zijn en helpen? We danken u voor uw liefde, dat we daarvan uit mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. En nu vergeet ik te bidden voor de, kind, de, voor de jongeren van de Youth Alpha. Dus laten we dat nog samen doen. Laten we samen verder bidden. En we danken u, Heer, dat de jongeren die mee waren met de Youth Alpha, dat die een mooie tijd mochten hebben. Dat ze u van dichtbij mochten ervaren. En we willen u vragen wilt u hen zegenen verder. Zegenen door uw geest met uw liefde. Dat ze steeds meer mogen ontdekken wie u bent. En we danken u dat ze het goed mochten hebben. Met u en met elkaar. Amen. Dan gaan we luisteren naar een Luister iets. Ik wilde eigenlijk uh, Paul Kraak naar voren uh, halen, maar ik weet niet of ze er al zijn. Uh, alle kanjers en kids. En... Wat zei je? Ze zijn onderweg. Misschien dat ik alvast een aantal punten van de mededelingen kan doen. Dan uh, lopen we lekker door zo. <lacht> um, het bloemetje. Elke week geeft de Vindertkerk een, een bloemetje weg. Om uh, mensen moed in te spreken of uh, te feliciteren. En deze week uh, uh, geven we het bloemetje aan het uh, Emanuel Mannekoor. Die bestaan dit jaar uh, 40 jaar. En uh, nou, het is een uh, mooi bloemetje om hen uh, te feliciteren. En uh, ja, ook te bedanken voor, uh, voor de muziek die ze maken. Want uh, muziek raakt toch ook uh, de harten en kan verbinding brengen. En dat uh, is heel passend, denk ik zomaar. Dan um, heeft de oudste raad nog een oproepje of jullie uh, namen willen doorgeven. Want ze zijn op zoek naar een nieuwe aanvulling voor Marloes die gaat stoppen. Dus heb je nog iemand dat je denkt van nou, dat zou een hele mooie aanvulling zijn voor de oudste raad. Geef het deze week nog door. En ik zie hier iemand staan. Ik denk dat ik de kanjes naar voren kan gaan roepen. Dan gaan we straks weer verder. Paul, jij wilde het woord nog even hebben en wat te uitleggen. Ja, dankjewel. Uh, we hebben met de kanjers hebben we de, een stukje voorbereiding gedaan voor het avondmaal. En uh, het zijn, uh, Ze heten niet voor niets kanjers, want ze zijn hartstikke slim. Dus uh, ik had qua voorbereiding een makkie, want je, de eerste vragen die je stelt van, joh, wat, uh, wat weten jullie al over het avondmaal? En ze weten eigenlijk alles al. En dat is op zich heel mooi. En um, wat hebben we nu net gedaan qua voorbereiding? Uh, we hebben een proefje gedaan met uh, water. En dan deden we er limonadesiroop in. En dan was je, dat, dat was eigenlijk zonde, dat je helemaal vies werd. En dan hadden we nog meer water. En dat deden we er dan overheen. En dan werd het weer schoon. En dan waren die soms eigenlijk vergeven. Ja, heel goed. Dus dat is wat we met elkaar gedaan hebben. Uh, qua voorbereiding, we hebben ook nog uit Lucas uh, gelezen over het uh, avondmaal. En uh, ja, volgens mij uh, zijn ze klaar om uh, deel te nemen. Ja. Dank jullie wel. Ja, bijzonder zo uh, dat zij uh, zo ingewijd worden in het uh, avondmaal.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 Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergroten tot vergeving van zonde. Nou, die liefde waar het over ging, die onvoorwaardelijke liefde, die zie je natuurlijk aan het kruis. Wanneer Jezus sterft. Onvoorwaardelijke liefde. En als je die liefde graag wil ontvangen, als je dat binnen wil laten komen... ...ben je van harte welkom om deel te nemen aan het avondmaal. En het is vandaag natuurlijk een bijzondere avondmaalsviering... Eh, kan je eens gaan meedoen en wat ook nog goed is om te zeggen, uh, ook uh, jongeren tussen 12 en 18 jaar, misschien ook als je wat ouder bent, misschien heb je nog uh, niet eerder uh, deelgenomen aan het avondmaal, uh, voel je welkom in het bijzonder om uh, mee te doen, want samen horen we bij Christus en zo kunnen we ook samen het avondmaal vieren, dus voel je welkom. We gaan uh, met elkaar bidden. En daarna gaan we samen, zoals gebruikelijk is het, onze vader vervolgens met elkaar uitspreken. Laten we bidden. Goede God, we danken u dat we het avondmaal mogen gaan vieren. We danken u voor uw liefde. De liefde die we zien in Christus, die zijn leven gaf... U ziet ook dat, en dat lang niet altijd gaat zoals U wilt dat het gaat in ons leven. Dat we tekort kunnen schieten. Maar we danken U dat U vergeeft, dat U genadig kijkt, vol liefde. En vul ons met uw geest, zodat we U, Heer Jezus, ontmoeten door deze tekenen. Wilt U ons ook bemoedigen om zo uw weg te gaan? En wilt u dichtbij zijn als we worstelen met schaamte, met schuld, moeite, gebrokenheid, wat er ook allemaal kan spelen in ons leven. Zo willen we u bidden en willen we samen met onze vader met elkaar uitspreken. Vader, die in de hemel is met uw naam geheiligd. We gaan het avondmaal vieren en ik kijk nog even naar achter. Ja. Welkom. Mooi dat jullie er weer bij zijn. We gaan uh, met elkaar over tot het vieren van het avondmaan. En bij het avondmaal vieren we het volgende. Want het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. En deze beker met wijn maakt ons één met het bloed van Christus. Nou, neem hiervan, drink hiervan. Gedenk en geloof dat Jezus Christus al onze zonden vergeven heeft. Voel je welkom om het avondmaal deel te nemen en om zijn liefde te proeven bij hem. Wees je welkom. We gaan zo lopen van een achteruit, dat moet nog even aangekondigd worden. Dus uh, dat klopt hè. Maar we bewegen van achteruit hier langs. Hier zal brood zijn en hier zal de wijn zijn. Dus voel je welkom. Dan heb ik nog een, uh, nog een aantal mededelingen voor jullie. Um, Martin die wil heel graag de gemeenteleden en gastleden leren kennen. En uh, dat doet hij door middel door uh, kennismakingsavonden, uh, of in ieder geval bezoeken. Achter in de kerk, een beetje links in de hoek, daar uh, hangt een lijst. Met data en tijden en daar uh, kan je opgeven uh, ja, wanneer, je, wanneer hij welkom bij je thuis is, wanneer het jullie schikt. En dan, uh, nou, dan komt hij uh, gezellig langs en, uh, en kennis maken. Dus heb je dat nog niet gedaan, voor december hangt de lijst en voor januari is hij nog in de maak. Dus kijk of er nog een, een gaatje is wat past en anders uh, volgt het in januari. Dan is de hele maand november de Veenhardt filmmaand. En ondertussen zijn er al twee films geweest. En komende vrijdag is Bankier van het Verzet. Het schijnt een hele goede film te zijn, ik heb hem zelf nog niet gezien. En hij start om half negen. Dus vraag vrienden, familie, bekenden, nodig ze uit om, uh, om deze mooie film met elkaar uh, hier in de Veenhard kerk te komen kijken. En dan heb ik nog het laatste puntje: daar hebben we de collecte, En dat is uh, deze hele maand voor Hanneke Wieringa. En dat, uh, is, zij werkt bij operatie mobilisatie. En uh, zij uh, verzamelt daar geld voor in, zodat ze. Nou, je kan het eigenlijk allemaal lezen. De Lesotho kan. En om daar heel mooi werk te gaan doen. Ze heeft bij de vrouwenavond uh, heel wat verteld. En uh, nou, ik denk ook vele harten geraakt. Een heel mooi doel. Dus ik ga zeggen, de collecte. Gaan we straks nog met elkaar zingen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Dan gaan we het laatste nummer zingen. Daarna mogen we de zegen van Marten ontvangen en uh, is er tijd voor koffie en thee en uh, bij te praten. Hij gaat met je mee en zijn zegen mag je ontvangen. Want de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.